Maar twee keer na elkaar. Sla uw vuist in het rond Sla makakken op de grond Blaas moskees in de lucht Hun geloof, daar is hun vlucht Drapt ze plat als een gans Zo gaat de makakken dans Zeg een stok in zijn kont duw je voet dan op zijn mond Sla zijn kloter in de lucht Ga nu zitten, want hij zucht Ga zo door tot in mijn Tot hier genoeg van heeft gehad Zijn echt heel mooi kloppertjes, geloof me maar Daarom doen we het nog een keer, nu drie keer na elkaar Sla je keek in de grond, sla je bakjes tegen de grond Blaas je bal in de lucht, hun hygiëne is een klut Geef ze geen enkele kans, zo gaat de matakken dans Sla een teek op de grond, stamp met je voeten op zijn mond Sla zijn tanden in de lucht, ga nu zitten want hij vlucht zo door Brussel stad, tot je ze allemaal hebt gehad.